6 uur. Het NOS Journaal, Ewout de Jong. Goedenavond. Grote vertraging voor politiemissie Kunduz. Weer auto's beschoten op de snelweg en oud-voetbaltrainer Frits Korbach overleden. Het weer. Vanavond vanuit het westen steeds meer opklaringen. Eerst landen inwaarts nog kans op een enkele bui. Later kan aan de kust nog wat vallen. Minimaal vanachter rond 12 graden. En morgen vanuit het westen steeds meer zon. Maar in het binnenland nog steeds kans op een enkele bui. De dagen daarna overwegend droog met geregeld wat zon. De Nederlandse militairen in Kunduz zijn gefrustreerd. Want ze zitten nog zonder materieel. Dat blijkt uit e-mails die ze hebben gestuurd aan de NOS. De militairen die er sinds zes weken zitten kunnen niets doen. behalve meekijken met de Duitsers. Verslaggever Peter Tervelde: eh, om welk materieel gaat het? Ja, het meest essentiële materieel eigenlijk wat militairen nodig hebben. Namelijk uh, munitie bijvoorbeeld, uh, scherfvesten hè, om zichzelf tegen kogels uh, te beschermen. Voertuigen zijn nog steeds niet compleet. Uh, al dat soort zaken die zijn er nog niet. En uh, militairen spreken eigenlijk over een logistieke puinhoop. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Kijk, logistiek in het militaire bedrijf is altijd het, het meest ingewikkelde... maar ook het meest essentiële. Uh, je, je, geen missie zonder logistiek. En daar gaat toch wel heel erg veel fout. Er is bijvoorbeeld wat militairen te horen hebben gekregen... is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen maand bezig is geweest... om. Um, met allerlei landen te regelen dat Nederland munitie kan vervoeren naar uh, Afghanistan ja. toe. Hè? Want de vliegtuigen gaan via andere landen, over andere landen heen... met allemaal militair materieel. Ja, dat is nu pas gebeurd, terwijl die missie natuurlijk al lang gepland staat. Dus um, daarom zeggen militairen ook, van, ja, het is echt logistiek gezien een puinhoop... want er wordt gewoon te laat uh, worden dingen geregeld. Ja, dat is toch raar, want ze hebben best veel ervaring daarmee, zou je dat zeggen. Zou je, na Oerherskan zou je dat denken. Ja. Er zijn kwartiermakers naartoe gegaan. Er zijn kwartiermakers naartoe gegaan om gedaan? alles al uh, voor te bereiden. En toch uh, is zijn deze uh, militairen daar naartoe gegaan. De hele hoofdmacht is er dus een uh, man of 350 inmiddels, geloof ik, 400. Um, ja, en doen uh, bijna nog helemaal niets. je En dat is natuurlijk toch... Ja, daar, nou, ik zou je zeggen, het is ontbijten, koffiedrinken, sporten, lunchen, siesta, internet avond eten en dan een filmpje kijken. Oh, dat soort letterlijke mails krijg ik van militairen. En dat ja. zijn natuurlijk niet de dagen die ze hadden willen uh, vullen. Want ze spreken echt over een mislukt jaar. Ze hebben hun trainingen gehad voordat ze naar Koendo's gingen. Ze zijn het hele voorjaar er al mee bezig. Nu zijn ze in de zomer daar naartoe gegaan. Ja. Hun opvolgers die komen volgende maand al. <lacht> uh, dus in die tussentijd kunnen ze misschien nog een paar weken wat doen. Maar uh, uiteindelijk buitengewoon weinig. Ja, wat nu? Wat nu, ja, het ministerie van Defensie zegt, ja, het is vervelend. Het is vervelend voor die militairen. We snappen dat ze heel graag aan het werk willen. Maar we kunnen er eigenlijk niks aan doen. Deze militairen, de trainers, zeg maar, kunnen nog steeds niet trainingen geven. De landmachtmilitairen gaan volgende week op pad, als het goed is, om in ieder geval de routes te verkennen die de Nederlanders gaan gebruiken. Dan heb je in ieder geval iets. De trainers kunnen dan waarschijnlijk over een week of twee beginnen, dat ze echt de poort uit kunnen om naar de politieposten te gaan van de Afghanen. Ja, en dan hopelijk dus de inschatting in nu is dat ze ongeveer begin september echt beginnen met uh, de trainingsmissie. En dan hebben ze een vertraging van hoe lang? Nou ja, eigenlijk zou je, ja ze zijn begin juli begonnen. Dus zeg maar Rusland, dat er een maand uh, vertraging is. Het ministerie van Defensie laat weten dat de Nederlandse politietrainers vandaag voor het eerst zelfstandig hebben gepatrouilleerd en kennis hebben gemaakt met Afghaanse agenten. In de buurt van Rotterdam zijn op de snelweg auto's beschoten. Ed Karzewski van het KLPD. Een week geleden werden ook al auto's beschoten. Waar is het dit keer gebeurd? Dit keer is het gebeurd op de A13, de A4, de A20 en de A29. En hoeveel auto's spreken we van? Vier incidenten. Dus we hebben vier meldingen ontvangen van automobilisten die beschoten zijn. Zijn daarbij gewonden gevallen? Nee, gelukkig geen gewonden. Maar in de eerste beschieting, dat was rond 4 uur gistermiddag op ta 13. Daar was wel een baby in die auto aan boord. En die baby die werd helemaal bedolven onder het glas van de kapotgeschoten ruit. Ja, en daarna is de politie uitgerukt, is het niet? Ja, de politie is daar zeker uitgerukt. We hebben ook gezocht naar, naar aanwijzingen, opvallende auto's, maar niks aangetroffen. En nou ja, het onderzoek naar de dader of de daders gaat verder. Ja, enig idee of het om dezelfde figuren gaat als een week geleden? Nou, de werkwijze is in ieder geval hetzelfde. Maar uh, of het ook dat, uh, echt dezelfde dader of daders zijn, dat weten we niet. Uh, onderzoek aan de voertuigen moet uitwijzen of het ook het, eenzelfde soort wapen is geweest. En daarnaast moeten we natuurlijk altijd rekening houden dat het ook kopieergedrag kan zijn. Juist. Dus uh, het onderzoek is nog in volle gang? Klopt. Oké. Okay. Dan houden we het hierbij. Dank u wel, Ed Krasevski van het KLPD. Hartelijk dank. De dader van de Noorse aanslagen, Anders Breivik... is met nieuwe details gekomen over de schietpartij op het eiland Utoja. Hij deed dat bij een reconstructie. De Noorse politie gaf vanmiddag een persconferentie. Correspondent Rolien Creton, wat hebben ze gezegd? De politie heeft uitgelegd waarom ze de operatie hebben uitgevoerd. Uh, ze hebben verteld dat het heel erg belangrijk is voor het onderzoek. Uh, Breivik heeft eerder in het verhoor al gedetailleerd verteld over uh, het bloedbad op Utoya, Maar ja, door deze reconstructie zijn er toch weer nieuwe details naar boven gekomen... En het was belangrijk voor de politie om dat zo snel mogelijk te doen. Omdat anders natuurlijk uh, dingen vervagen. Die hele reconstructie is ook gefilmd. En dat materiaal zal heel belangrijk bewijsmateriaal zijn... voor het proces wat nog komen gaat. Heeft de politie nog iets gezegd over waar ze achter zijn gekomen... wat ze nog niet wisten? Nee, ze hebben niets verteld over de nieuwe details die naar boven zijn gekomen. Maar ze hebben wel veel verteld over ja, hoe ze het hebben aangepakt. Ze hadden een vliegverbod en een vaarverbod eh, ingesteld. En binnen de politie was er ook maar een heel klein eh, groepje op de hoogte van deze operatie. Het gebeurde allemaal onder zware bewaking. Dus eh, Breivik had een, een tuigje eh, aan zich vast, vastgemaakt aan een touw. Ze waren namelijk niet alleen bang voor vluchtenvaar, maar ook bang dat hij... Anderen of zichzelf wat zou uh, aandoen. En ja, vervolgens hebben ze dezelfde route genomen. als op die 22 juli. Dus het pontje naar het eiland genomen. En daar hebben ze ja, zo'n acht uur rondgelopen. bijna zonder uh, pauzes. Waarbij Breivik heeft beschreven. hoe hij de, de moorden heeft gepleegd. Rolinketon, dankjewel. Dit is het NOS-journaal. met Ewout de Jong. De Utrechtse postzegelhandelaar Willem van der Bijl, die in Noord-Korea werd vermist, is terug in Nederland. Hij zat twee weken vast. Vlak voordat hij terug zou reizen naar Nederland werden hij en zijn lokale medewerkers door de autoriteiten gearresteerd op beschuldiging van staatsgevaarlijke activiteiten. RTV Utrecht sprak met Noord-Korea-kenner Koen de Keuster, tevens een goede vriend van Van der Bijl. Wat mij opvalt in het verhaal dat ik gehoord heb, is dat er een uh, wezenlijk verschil is tussen uh, de intenties van uh, meneer Van der Bijl en de interpretatie die de Noord-Koreaanse overheid daaraan geeft. Uh, en dan gaat het gewoon over uh, het maken van foto's en, uh, die door de Noord-Koreaan geïnterpreteerd worden als uh, uh, ja, ongepast en gevaarlijk, uh, daar waar ja, Willem Van der Bijl helemaal niet uh, die intenties heeft. Van der Bijl is twee weken lang ondervraagd nadat hij een verklaring had ondertekend waarin hij de beschuldigingen toegeeft, is hij gisteren op een vliegtuig naar Peking gezet en van daaruit terugkeert naar Nederland. Een gebruikelijke route volgens de keuster. Het is op zich niet ongewoon dat als de Noord-Koreaanse overheid een probleem heeft met een buitenlander en het nodig vindt om die te arresteren, dat ze die eigenlijk sneller uh, kwijt aan rijk zijn. Uh, en dat die dus ter zijner tijd uh, eigenlijk over de grens gezet wordt. Het gaat goed met Van der Bijl, al was het allemaal een zware beproeving. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is blij dat Van der Bijl weer terug is in Nederland. De politie heeft op de A7 bij Leek in Groningen een man aangehouden die aan het ambulance kleven was. De man reed met 160 km per uur achter een ambulance. Kort daarvoor was hij een tijd lang op de linkerrijstrook voor de ambulance blijven rijden. De man zei dat het wel lekker opschoot. Zij moest op tijd in Groningen zijn. Afgelopen week maakte de politie in Brabant bekend... dat ze harder zal optreden tegen ambulanceklevers. In de Tweede Kamer zijn de mensen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen in het voormalige Nederlands-Indië. De voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer... legden volgens traditie een krans bij de Indische plaketten. Morgen is het 66 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog... in Zuidoost-Azië eindigde door de capitulatie van Japan. De politie van Rotterdam heeft een vrouw van 30 bevrijd... die een week lang tegen haar wil was vastgehouden door haar ex-partner. Na een zoektocht vond de politie de vrouw op een plezierjacht... van de werkgever van de ontvoerder. Hij had haar daar naartoe gebracht zonder dat die werkgever dat wist. De ex-partner van de vrouw is opgepakt. De wielrenners hebben niks van de nasleep van de rellen gemerkt vandaag in Londen. Daar werd een olympische testwedstrijd gereden over het olympische parcours van volgend jaar. De route van de wegwedstrijd heeft de vorm van een grote acht door allerlei wijken van groot Londen, Maar toevallig net niet door de wijken waar afgelopen week de rellen waren. De organisatiecomité en de Londenaren willen de rellen zo snel mogelijk vergeten. Volgend jaar zal alles veilig zijn, zeggen ze. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Het moet een van de plaatjes van Londen 2012 worden. De start en aankomst van de wielerwedstrijd op de mol. De statige parklaan tegenover Buckingham Palace. Absolutely stunning, couldn't be better. Afgelopen keer fietsten ze bij de Chinese muur. Wat is er mooier? Buckingham Palace. <laughs> Tussen de toeristen die het paleis komen bekijken en geen idee hebben van het evenement, zijn er ook veel Londense fietsfanaten. Veel zijn op de racefiets gekomen. Ze zijn blij dat de stad zich vandaag weer eens op een andere manier kan laten zien. It's a nice change from the riots. Last week just been a bit of a, uh... Anomaly. So, this is good. It's a nice change. Hier kun je zien dat het eigenlijk gewoon goed gaat in Londen. Kind of het events of last week into a bit of perspective. You know, things are, are quite good. Andere testevenementen moesten worden aangepast omdat de politie op de rellen af moest. Maar we hoeven ons over volgend jaar geen zorgen te maken, zeggen de Londenaren vandaag. We need to wereld the world that het you know, last week wasn't anything other than just a few idiots. You know, this is what the stad is about. Um, people coming together and people actually having fun. Afgelopen week, dat was een stelletje idioten. Dit is het echte Londen. You know, we were caught by surprise last week. Um, security during the games. Um, I think it's going to be fine. There's going to be lots of police. They've had years to plan for it. Afgelopen week zijn we verrast. Maar de beveiliging tijdens de Spelen, daar is jaren aan gewerkt. En ook de verantwoordelijke voor de Nederlandse Olympische ploeg, chef de mission Maurits Hendricks, heeft het volste vertrouwen in de Londense politie. Hij is de afgelopen dagen bijgepraat door het organisatiecomité. Wij hebben wel hier ook te zien gekregen dat ze, ja, dat ze de zaken ook weer snel onder controle hadden. Maakt u zich daar helemaal geen zorgen over? Nou ja, dat is mij weer wat te makkelijk. Um, als je naar een grote wereldstad gaat en, uh, en je, hebt het, je praat over de Olympische Spelen... dan hebben we nou eenmaal in, in de samenleving van vandaag te maken met gevaren, met dreigingen. En die neem ik zeer serieus. Dus ze zullen dat voorkomen het die spelen? Ja, voor zover je zoiets kunt voorkomen. Ze hebben in ieder geval laten zien dat ze kordaat uh, kunnen optreden... als dergelijke dingen gebeuren. En Mark Cavendish won de wedstrijd overigens. Het Nederlandse team, dat deed niet mee. Sport. Oud voetbaltrainer Frits Korbach is overleden... Hij was al een tijd ongeneeslijk ziek. Korbach was van 1968 tot 2007 trainer... van onder meer Wageningen, Twente en Heerenveen. Hij was 66 jaar. Vincent Ronnes schreef in 2007 een boek over Korbach... Uh, getiteld Onaangepast. Uh, meneer Ronnes, uh, goede avond. Eén goede avond. Wat, wat blijft u bij van Frits Korbach? Uh, nou, weet je wat, zullen we het op de titel van, van het boek houden? Onaangepast. <laughs> ja. Uh, Frits, Frits was worst van regels, van normen. Uh, Frits deed zijn dingetje. Ja. En, en, en trok zich werkelijk van, van niets iets aan, uh, uh, van geen mensen en van geen regels. Ja dat, ja, dat is Frits. Eigen, hele eigenzinnige man. Hele, hele markante trainer. Ja, zeker. Hij, hij, ja. hij, hij, hij deed het op zijn manier. Ja. Ja. Ja. Maar goed, hij stond bekend als markante trainer, maar was het ook een goede trainer? Ja, dat, uh, weet je, de, de, de, ik, heb, ik heb geweldig geweldige mensen gesproken voor, voor dat boek. En uh, wat mij is bijgebleven was dat ik, dat ik erg onder de indruk was van, van, van de reacties van de mensen van de mensen die met hem gewerkt hebben. Uh, uh, hoe hij, hij bezeten was van zijn vak, hoe hij met zijn werk bezig was. Uh, ja, mensen vonden hem een goede trainer. Ja. Dank u wel voor deze korte reactie, zo kort na het nieuws van het overlijden van Frits Korbach. Vincent Ronnes, schrijver van het boek over Korbach, de titel Onaangepast. Dank u wel. Nog wat voetbalnieuws. Ajax heeft op overtuigende wijze de leiding genomen in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 5-1 van Heerenveen. Drie clubs hebben na twee wedstrijden nog de maximale scoren. FC Twente, Feyenoord en Ajax en dat het beste doelsaldo heeft. FC Utrecht kwam thuis met een schrik vrij tegen de Graafschap. Na een 2-0 achterstand wisten de Utrechters via Jacob Moulenga er toch nog een gelijkspel uit te slepen. Irakelis-Almelo won op eigen veld met 2-1 van NAC Breda. De vierde wedstrijd van vandaag begon om half vijf... en is in de slotfase aangekomen. FC Groningen tegen ADO Den Haag. En daar staat het op dit moment nog 4-2. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. René Pazet. goedenavond. Goedenavond. Eén file op de A12 Arnhem naar Utrecht. Want een vrachtwagen kapot is tussen de afrit Oosterbeek... en de afrit Wageningen, 3 kilometer... Door die vrachtwagen is de rechter rijstrook dicht. En de hoofdpunten van het nieuws. Grote vertraging voor de politiemissie in Kunduz. Er is een tekort aan zo ongeveer alles. Er zijn weer auto's beschoten op snelwegen in de buurt van Rotterdam. En voetbaltrainer Frits Korbach is overleden. Hij was 66 jaar oud. Dit is Radio 1. VPRO. Instituut Itzverda. Diep verscholen in de bossen van het Gooi... aan de rand van het mediadorp Hilversum... ligt het iets wat vervallen gebouw van instituut Itzerbaan. Wel. Welkom in dit instituut vol bijzondere mensen... en merkwaardig geluid. Daar staat de meneer van het bestuur u al op te wachten. Wilt u misschien iets drinken? Goedenavond, ik ben Hella Elend en ik mag deze week gastpresentator zijn in het instituut. Het Instituut voor Bijzondere Verhalen en Merkwaardige Geluiden. Ik ben hier voor het eerst. Na een lange wandeling door de Hilversumse Bossen... ben ik aanbeland in het instituut... waardoor alle ja, geluidsbanden aan de wanden... Die wel op een, nou, het lijkt mij meer op een, een soort verhalenlaboratorium. Om te beginnen gaan we naar een verhaal dat zich in België afspeelt. In de jaren 50 werd vlakbij Vliegveld Saventum een zendmast neergezet. En eerst waren er een paar zenders die via de FM-mast uitzonden... maar door de jaren heen werd het er steeds meer. Nu zijn er maar liefst negen zendstations... die via die mast golven naar alle uithoeken van het land sturen. De omwonenden van deze masten klagen al jaren over geluidshinder. Luist u naar het volgende verhaal in het onvervalst Vlaams. Daar zit het. Je ziet daar uh, de... Rood eh, Lampeke dat is dat is de fameuze mast. We wonen hier eh, tegen Zaventem. En dan hoorden we dus opnieuw van alles: van eh, verandering van vluchtroutes, nachtlawaai en deze en die. Maar voor ons wordt er gezwegen. Als het boord niet te vochtig is, dan heb ik het. aan me dus denken aan dingen, hè, aan, uh, aan een componist, Beethoven. Uh, uh, Daar zeggen, ze, ja, zeggen ze van dat hij doof was en dat hij uh, een bepaalde noot in zijn neur had. Dus dat hij altijd in zijn neur suisde en dat was één toon. Zo... Dat was een solo van een mee. En daarmee kun je dat eigenlijk perfect, ver... Allee, perfect vergelijken, um, Eddy. De rang, de, de rang de er hangt hier altijd iets in dat huis. Dat is... Ja... En dat komt gewoon door die mast. Dat is niks anders dan die mast. Ik heb dat huis hier gekocht twaalf jaar geleden. Dat was van een schone prijs. Een huis met een tuin voor de prijs van een bouwgrond, feitelijk. En je weet ook dat, dat hier rond Brussel uh, zijn de gronden niet gratis zijn. En daar zijn ook niet. Hè. Uh, dat is hier een huis. je ziet dat. Hè. Dat is hier uh, niet echt groot, maar het is wel greefelijk. Met een ruime keuken, een schoon hoefje. Ja, dat, was hier, dat was hier eigenlijk schoon gelegen en rustig, zoals, zoals, zoals dat moest zijn, feitelijk. Het probleem is de hongenmast. Ja, dat is die mast, ja. En die staat niet in de weg of zo, dat, kan, dat kunnen we niet zeggen. En die pakt ook geen zonneweg. Maar er is iets met die mast. Het zou me ook niet verwonderen dat die mast kankerverwekkend is. Hè? Ja, want die gaat die mast hier nog wij te zetten, hè? Ja, dat was een stuk grond van mijn havers en dat moet in infanter in geweest zijn. Toen hebben ze daar een mast ingezet gezet, FM en FM te kunnen uitzenden. Maar het probleem is dat die masten dicht tegen de huizen staan. En dat is ook zo, als je in het begin hier komt wonen, dan heb je daar geen last van. Hè? Maar na een tijd er dus niks anders meer mee. En dat is allemaal hè? Vroeger hadden we wat Brussel-Vrons en Brussel-Frans. Maar nou, wat is dan allemaal? Donna en Q-Music... Dat is, dat is de concurrentie, Adi. Ja, Lustert. Als ik mijn trouwring tegen die buis uit, Hoort? Hoort het? Ah, wel. Dat, ons huis dat is een kooi van dingen... Je euh, noemt dat wij zo'n euh, kooi van Faraday. Wij hadden dat huis hier gekocht, dus mijn vrouw en ik. En s'avonds had mijn vrouw de gewoonte van nog eens uh, ja, muziek te luisteren op de radio. Die had daar haar programma s'avonds, dat ze goed vond. Ik stond toen met de vroege, waardoor ik ook altijd vroeger in mijn bed kruip, omdat ik er ja, altijd tegen, tegen kwart voor vijf uit moest. Maar dan was dat zo dat, dat eigenlijk de muziek van mijn vrouw tot in de kamer kwam. Ik stond op. Ik ging naar beneden van mijn kus te draaien, zo gezegd tegen mijn vrouw, maar die zei van, sorry, dat is mijn, dat is mijn muziek niet. Uh, en effectief, dat was ook niet zo. Uh, ik ben dan naar buiten gegaan op een, een, keer op een avond, naar, naar mijn buren, naar, naar, naar de net even te zeggen van, u zit dat is, in de kinderen niet lawaai aan maken, want dat gaat die zo niet mee, ik moet, ik moet gaan werken. Dus ze uh, zeggen ook, niks, hè. Allee, dat, dat, dat, daar was niks van lawaai. Uh, en dat maakt dus zot, mannen. Wacht, ik zal, zal u je ziet laten horen. Kom eens mee. Hier, de damkap. Zet u een micro tegen mijn trui. Hoord Zit jij op je plaats? Dat is hier dus een hele dag van dezelfde misère. Dat is altijd dag en nacht hetzelfde. Daar word ik dus zot van. Hè. En straffen is als het regent dan hoorde dat nog feller. En op de hebben had je door dat dat uiteindelijk van die buizen allemaal komt. Dat is juist. Ja. En buiten was dat dan altijd slagermuziek. En als het geregend was, was dat altijd Radio 2. En als je dan de chauffage harder zette, dan trok dat weg. Wacht, hè. Hoor het? Hoor? het? Voilà. De mezeren is dus pas echt begonnen in 1999, Toen zijn we beginnen verbouwen. We hebben toen nieuw uh, sanitair en nieuw chauffage gezet. Uh, en echt, op elke buis zat er toen, toen geruis of, of muziek. Dat was hier precies een... een ja... Een je zeggen. Uh, dat kwam hier binnensmiddags en dan je Jan uit te keet. Of s'nachts, als de kleine mannen wakker waren... Dan was dat klusseke muziek, of, of, of ja. En uh, ja, op de deur drukte ik dus een koptelefoon met muziek, om dat geziiver niet te moeten hoor Toen heb ik die een brief geschreven naar de VRT, in naam van de geburen. En ja, maar jullie horen toch ook, hè? Die? Ja. Dat is een triste gaffa. Jury, dat is de jongste zoon van Nadi. Die is al tien jaar nog thuis geweest... ...omdat hij gewoon niet meer durfde binnenkomen. Tja. En die rijdt dus met een motse uh, Dieen is op een auto gereden. Ja, dat was niet een fout, hè? En toen hebben ze een titaniumplaat in deze kop gestuiken. Ja, een triste En sindsdien hoort hij stemmen, Dat kwam van die mast... Hij liep dan rond op krukken door de hof en dan zag je die met zijn gatwibbelen, je zag die leek eens mij zingen. Dat was altijd maar aan het zingen. En ja, en volgens mij komt dat dus door die titaniumplaat in deze kop. Voilà hier in de kelder. Hoort het? Zet uw micro eens stijgen. Take me home, country road, to the place. Voilà. Dat is overal bij de gebeuren, is dat ook zo. En dat zit op die baas. Nou, deze is nu radio 2. Het is altijd wel Vlaams brabant het is dan maar. Nou, ik voel het wij, mijn tallen. Nou, die heet het Vals Gebied. En dat duizer geleidt die radiosignalen. Dus deze de koppen is werkelijk een klankkast. Zo, want ik kan dat ook eens laten horen. Bijvoorbeeld, als ik nu een vork in mijn mond steek en ik zet dat tegen mijn vullingen. Voilà, dan hoor ik dat. Zie je en sinds de nieuwe Radio 1 is dat hier alleen maar verergerd. Tot zover dit verhaal. U heeft nog even eerst nog een voetbaluitslag te goed. Um, Groningen tegen ADO is 4-2 geworden. Um, het fragment wat we zojuist hoorden is gemaakt door Brecht de Volders en Wim van Grootloon. En, dacht u dat het echt was? Nee, het was een 1 april grap. Helemaal in scène gezet in 2007 uitgezonden, toen er net weer een zender bij was gekomen... die via die mast uitzond. En bij mij aan tafel zit Fit Smit. Um, voor mij de man die nooit een leugen vertelt. Maar misschien heb je zelf een ander idee over wie je bent. Uh, wie ik ben. Ik uh, ben een hoop dingen. Ik ben dichter, beeldend kunstenaar, cameraman. en uh, Dan vergeet ik nog een hoop zaken. <laughs> en ik vertel nooit een leugen. Lieg je echt nooit? Eh... Uh... Buiten het normale lichtjes aandikken van verhalen die in zekere zin al mooi zijn... ik vind het niet zo nodig, want zoals ik al zeg... vaak zijn verhalen uit de werkelijkheid al verbazingwekkend genoeg... om er nog al te veel uh, aan toe te voegen. Maar geloof jij dit verhaal? Nee. Het begint uh, uh, met een zekere er van geloofwaardigheid... omdat het heel serieus klinkt, heel serieus gemaakt is ook... Maar uh, er zijn veel verhalen in de ronde... Uh, over mensen die stoornissen krijgen van zendmasten. Dus daar zit ook al een, een, een, iets geloofwaardigs in. Maar een, een, een, een zendmast, een, een, een antenne... moet een signaal op de een of andere manier versterken. En als dat er niet is, dan is, is er weinig reden om aan te nemen... dat iemand zijn uh, huis vol met radiosignalen heeft. Of uh, iemand met een plaat in zijn hoofd. Ja... Het zou kunnen dat zou je daarna stemmen hoort... maar dan is er blijkbaar ook een beetje aan je hersens gesleuteld. En je weet dat als er in je hersenpan iets niet goed zit... dan kun je wel eens stemmen gaan horen, ja. Hm. ja ik heb zelf het idee, omdat er zo'n goede details in zaten... dat het wel geloofwaardig was, want dat kan via metaal. Weet je, dat is een leuke ja, kan in die zin. Ja, in de zin, mensen weten dat een antenne van metaal is. Soms kunnen flinke metaalmassa's uh, een antenne ook uh, versterken... Maar als er al geen radiotoestel en geen schakeling aan vastzit... die het signaal omzet in een gesproken woord, dan, dan, dan, dan kan het niet. Dan is het een metaalmassa. Dat, dat wordt niet omgezet in, uh, in geluid of, of muziek als er geen radio aan vastzit. Jammer dat je er niet in gestonken bent. Ik niet. Maar ik ben wel een keer in een verhaal voor jou gestonken. Vanwege details. En welk verhaal was dat? Het ging over een verhaal, over volgens mij een kleine laaf of zo. Een kleding. Daar, daar kan nou, ik aan Ja, geven, waarom het dat het wel geloofd. Uh, met die verstand dat ik er wel bij zei. dat het uiteindelijk uh, een nep verhaal was. Maar het, wa, het verhaal is te mooi om niet te vertellen. Uh, het kwam mij ook ooit ter oren. en ik stonk er zelf in. omdat het ook zo geloofwaardig klonk. Want wil je. Ja. Uh, het ging over iemand. die. Uh, een geestelijk gehandicapte zoon had. die laven verzamelde. En die dame die kwam op een dag thuis... terwijl haar zoontje in paniek de wc-deur dicht aan het houden was. En het bleek, er bleek iemand in te zitten in die wc-deur. En dat bleek een lilliputter te zijn. Een dame die heel erg op een laaf leek. Die was ontvoerd door haar geestelijke gehandicapte zoon. Die dacht, goh, wat is dat een leuke laaf. Het was een vreselijk mooi verhaal... maar het bleek uiteindelijk niet waar te zijn bij enig check op internet. Nee, ik geloof het omdat je toen als detail... dat het in CDA-kringen was gebeurd. Dat vond ik dan toch wel heel geloofwaardig. De moeder van die jongen, ja, door dat soort kleine details... als er een straatnaam bij wordt genoemd, dan lijkt het veel geloofwaardiger. Ja, ik heb zelf nu een voorbeeld waar ik een stukje van luister. Dat vond ik zelf een geweldig verhaal. Dat is een hoorspel was in Amerika, van Orson Welles, War of the Worlds. Misschien kunnen we daar een klein stukje van horen. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. <laughs> Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings visit themselves about their various concerns. They were scrutinized and studied. Met dit verhaal was het 1938 en um, het was een hoorspel en het ging over de invasie van marsmannetjes. En het werd van tevoren ook aangekondigd als een hoorspel Maar. Sommige mensen schakelden net iets te laat in, dus die dachten echt dat het de waarheid was. En um, ja, ik vind het geweldig, want volgens mij liepen de staten leeg en mensen sprongen in hun auto's en waren echt helemaal... Grote paniek. Ja, grote ja paniek. hele grote paniek. Nou, ook dat is niet waar. Oh. In dit geval is de mythe dit, die dit programma veroorzaakte veel groter geworden dan uh, de bedoeling was. Uh, de, de bedoeling, het was sowieso niet de bedoeling dat het een mythe zou worden. Maar omdat het wel degelijk paniek veroorzaakte, op vrij kleine schaal... want zoals je zei, het waren alleen de mensen die de radio te laat inschakelden... die middenin, wat zij dachten, een nieuwsuitzending kwamen... en daardoor in paniek raakten. Er waren heel veel telefoontjes, maar het is bezit niet zo dat er hele steden... of dat mensen gillend door de straten liepen. Dat heeft de mythe ervan gemaakt. Dus uiteindelijk kan het wel zo zijn soms dat een leugen... echt wel catastrofale gevolgen heeft. Um, we hebben nu bijvoorbeeld ook een verhaal, en uh, dus een fragment. En dat is een gesprek met uh, forensisch psycholoog Ernst Ameling. Hij is een expert in de leugen. En radiomaker Bente Hamel heeft met hem gesproken. En ze laat ook een uh, verhaal horen hoe vreselijk fout het kan aflopen... als je verstrikt raakt in je leugens. Van Daal, die een telefooncel in de fik steekt... is nog niet noodzakelijk een pyromaan. Maar hij kiest wel voor vuur als middel. Dus er zit wel een aspect aan van pathologisch brandstichten. En dat is pyromanie. Dus het middel is vuur en dat is waarschijnlijk geen toeval. Het middel is liegen bij een oplichter. En dat is waarschijnlijk geen toeval. Binnen het werk zijn ze, binnen het forensische werk bedoel ik dan... dus voor de rechtbank zijn ze betrekkelijk zeldzaam. Klinkt gek, maar die komen niet zo gauw in het circuit. Want die worden niet vaak door de rechtbank niet herkend als pathologische leugenaars. Dus niet als een ziekte, zal ik maar zeggen, of als een stoornis... Maar gewoon mensen die de kluit blazen, zullen we maar zeggen. En die worden dan eh, niet naar ons doorgestuurd, omdat ze niks mankeren, althans niet, ogenschijnlijk oh, niet. Het kenmerk is dus altijd dat het niet is om een bepaald doel te bereiken, eh, geldelijk gewin of hè, een expliciet bewust doel, maar dat het iets met aandacht en het verborgene en het verbodenen te maken. Dat zijn vaak mensen die in twee werelden zijn grootgebracht. Dat is vaak de achtergrond. En die dus vanuit hun verleden blijken te hebben geleerd... om binnen het gezin onwaarheden te vertellen van buiten... en buiten het gezin onwaarheden te vertellen over het gezin. Dat zie je bijvoorbeeld bij sectes. Als iemand opgegroeid is in een secte... Jehovah's getuige of Pinkstergemeente. Waar hij zich op school voor schaamt. En thuis mag je niet vertellen wat er op school gebeurt, want dat is misschien wel heidens. Zo, uh, dus er is dan schaamte uh, buiten en er is een verbod binnen. En dan leer je dus te liegen. Het vervelende is dat het allemaal controleerbaar wordt. Dus ze bewijzen zich op de langere duur er geen dienst mee. Bovendien vergeten ze hun leugens, want dat zijn er zoveel dat ze erin verstrikt raken. Dat je je moet afvragen, is die drang dan zo sterk om te blijven liegen... dat je jezelf daarmee in discrediet bent op de lange duur. Dus dan is het wel een hele sterke motor... Dus een hele merkwaardige soort verslaving. Ze was nog het hele stuk teruggefietst langs de drukke weg, het parkje met de slapende alcoholisten... het café waar ze die ochtend koffie hadden gedronken. Maar nergens een spoor van hem te bekennen. Ook op de hotelkamer was hij niet. Zijn koffer met de nette stapeltjes onderbroeken en t-shirts... stond naast het bed. Alsof er niets aan de hand was. Alsof hij straks gewoon de deur open zou doen... Lachend naast haar op het bed zou ploffen. Zou vertellen hoe hij eruit het oog was verloren. Zoiets. Maar hoe hard ze ook naar de deur keek, hij kwam niet binnen. Het was pas hun tweede dag in Barcelona. Vanochtend waren ze op hun fietsen gestapt, nog een beetje onwennig tussen de chaos van auto's en brommertjes. Het plan was om de buurt te gaan verkennen hun nieuwe buurt waar ze een huis zouden kopen, lekker dicht bij het verzekeringsbedrijf. Volgende maand zou hij er beginnen op de juridische afdeling. Ze had nauwelijks geslapen van opwinding. Hier waren ze dan, in de stad waar hun nieuwe leven binnenkort zou beginnen. Er zijn van die dingen die je denkt te weten van je geliefde. Zij dacht dat ze veel wist. In feite wist ze heel veel niet. Bijvoorbeeld dat hij nooit zijn rechtenstudie had afgemaakt. Ook al zei hij dat dat wel zo was. En dat hij nooit een aanbod voor een goede baan in Barcelona had gekregen. Ook wist ze niet dat hij eenmaal begonnen met zijn leugens niet meer terug had durven krabbelen. Tot het web van verzinsels hem insloot... en hij het gevoel kreeg dat hij stikte. Tot zijn voeten ophielden met trappen. 21, 21, 21. Hij keek naar haar flapperende jas. De malende beweging van haar benen. 21. 21. Vijf seconden duurde het. Op zijn hoofd. Langzaam reed ze verder voor hem uit. Toen sloeg hij de hoek om. Hij ging rechtsaf. Zo simpel was het. Hij sloeg de hoek om. U hoorde net twee fragmenten uit een merkwaardige verslaving... een programma over liegen. Op onze site www.vpro.nl slash kunt u het hele verhaal beluisteren. U luistert het instituut Itzeda, het instituut voor merkwaardig geluid... en bijzondere verhalen. En met Frits Smit, die altijd de waarheid spreekt... praat ik over waarheid, fantasie en leugen. Nou, in dit geval kon die man niet meer uit zijn leugen, Frits. Dit was typisch een leugen die wel heel erg te ver ging... Maar wanneer gaat een leugen te ver? Uh, nou, als je mensen regelrecht kwetst, of uh, zoals Machiavelli al zei... als je aan hun geld, goederen of vrouwen komt, dan ga je te ver. Uh, maar stevig iemand kwetsen... Ja, dat is een, mensen laten zich ook vrij gauw kwetsen. Ik, ik kan me een verhaal van jou herinneren... dat je mensen ook los hebt gekwetst met een leugenverhaal. Nou, ik hou van fantaseren. Ik lieg nooit. Ik fantaseer. Nee, ik heb ooit een keer een verhaal ik verteld... Het kan genoeg zijn voor sommige mensen. Ja. <laughs> ja, dat is waar. Ik heb ooit een keer een verhaal de verteld. De halve waarheid werd... is een hele leugen. werd mij gevraagd van... Goh, um, geloof je in, in liefde op het eerste gezicht? En ik heb gewoon eigenlijk de film van Dood Venetië gebruikt... voor mijn eigen fantasie. Dus ik ging vertellen dat ik inderdaad in Rome... Hè, dat is dan minder, dacht ik voor de hand liggend... Ah, een man zag lopen in een wit pak... en dat ik hem zag staan en meteen op slag verliefd was... En dat ik deze man dus de hele dag door Rome heb gevolgd. En waar hij ging zitten, ging ik zitten. En waar hij liep, liep ik. En uiteindelijk ook dat hij ging eten aan een tafeltje, op een pleintje. En ik ging twee tafels verderop zitten. En wat hij at, at ik. En wat hij dronk donk ik. hoe je het af? Ja, dat ging we nou juist toen. Want toen vroegen ze mij ook van... Nee, ik zei op een gegeven moment... En hij liep naar het hotel. En ik volgde hem. En toen was het, inderdaad, en toen? En toen zei ik van ja weet ik veel. Ik zit pas, nu pas te bedenken. Ik wist ook even geen einde te bedenken. Oh. En daar waren mensen heel boos over. Dus mensen waren boos van, ja, maar je, je sluit het uit je duim. Wie, hoe kunnen we jou nog vertrouwen? Wanneer vertel je de waarheid? Oh, Waarop ja. ik zei, nou, je kunt mij altijd vragen... wanneer iets waar is, ja of nee. Maar niemand heeft het, het ooit gedaan. gedaan. Nee, niemand nou ja, wil het gedaan. Je hebt weten. in ieder geval een leuke clue onthouden. Het nou ja, dit, dit is een, geen verhaal waar je, waar, je vrolijk van, waar je vrolijk mee naar bed gaat zou je hebt je, je, je minuten een, leuk een leuk verhaal gehoord? Nou, nee, maar sommige mensen... Uh, die, uh, je, je, vijf minuten voor het einde van een film denk je het ook niet van. Ik zet de video af en uh, klaar. Ik ga naar bed. Ja, ik dacht, misschien kunnen ze ook hun eigen fantasie gebruiken. Ja, nou ja, maar de meeste mensen zijn misschien niet zover. Dat die willen een, een verhaal met een kop en een staart. En, en of dan het maar is, dat maakt dan niet eens uit. Maar dat maakt niet uit. Maar dit zijn leugens ter entertainment. Maar je hebt natuurlijk ook leugens die werkelijk doelbewust worden gebruikt... om om een doel te bereiken. Toch, in principe kan je elk statement... of elke waarheid die je wil vertellen... kan je gewoon door leugens wel verkopen. Toch? Uh, dit wordt politiek. <laughs> ja, dit, nou, is wel dit wordt politiek of religie. Dat is maar net waar je in gelooft. Ja, de, de, de, zeker in politiek. Daar is de, dus omdat de waarheid soms niet altijd... je politieke doeleiden te, te pas komt... dan, dan is een, een halve waarheid... of een... Klein leugentje, het leugentje onbest wil. Zolang je de kiezers maar niet al te veel van je vervreemdt. Want een hele zware politieke schuiver... ja, dat kan je je carrière kosten. Dan verlies je al je geloofwaardigheid. Maar enigszins... Eh, in de politiek proberen ze altijd te appelleren... ook wel aan het, het waarheidsgevoel wat mensen hebben. Wat je wil horen. Ja, mensen vertellen wat ze willen horen. En dan kom, dan kom je politiek ging toch wel een heel eind mee. ja. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij heb je ook nog een opleiding, instituut, zag ik op, op, op het internet, voor, speciaal voor politici en advocaten. En dat heet de leugenacademie.nl. De leugenacademie? <laughs> ja, en dan kan je dus leren om zeg maar, leugens te herkennen, maar ook om leugens te verzinnen. Dus hoe kan je dat het beste doen? Je kan er dus echt voor leren? Ja, je kan er voor opleiden. leren. Krijg ja. je ook een diploma erbij? Nee, maar je kan misschien wel daarna weer meedoen aan de Biggest Liar Competition... Nou, de, de biggest liar competition. Nou ik denk het niet, want daarvan zijn advocaten en politici uitgesloten. Dat is louter alleen voor mensen ja, die, die een hele, hele mooie doen. leugen kunnen vertellen. Maar een, een, een advocaat of een politicus, die is wat dat betreft in, in die, dat, die tak van sport toch iemand die zwaar doping heeft gebruikt. Maar In principe kan je wat ik al zei, elk statement verdedigen. Want volgens mij het zijn nog een voorbeeld ook van dat, dat er een. Meneer was die eigenlijk twee kanten ja, van een soort wetenschappelijk. Ja, een, een, een, een cabaretier die uh, wij een kaartje voor kopen voor twee avonden. En De ene ja. avond vertelde hij dat de wereld plat was. En dat, dat, dat onderbouwde hij met, met, met allerlei stellingen en statements... waar geen spel terug tussen te krijgen viel. Zodat zelfs de meest wetenschappelijk onderlegde... toch begon te twijfelen van is dit waar. En de avond daarna vertelde hij het tegengestelde verhaal. Dat, dat de aarde rond was? Dat, ja. En dat ook weer onderbouwd. En al zijn stellingen van gisteren die haalde hij... met nieuwe argumenten volledig onderuit... Ja, het is wel geweldig, je als, als publiek... je dat zo kan. Ja, dat was, dat was dan puur entertainment, maar wel ja, ja. Een, een, een toegepaste leugen. En zou je op zo'n academie dus kunnen gaan leren? Kan dat je inschrijven? Ik vraag me eigenlijk af wie dat geeft. <lacht> zou dat een van die pathologische leugenaars kunnen zijn... dat, dat vorige verhaal? Ja, waarschijnlijk wel. Dan kan je toch een aardige goede boterham verdienen. Ja. En in principe mogen wij dus eigenlijk als normale mensen... Hè, tussen haakjes normaal... mogen wij gewoon alles aan elkaar vastliegen, volgens mij, wat we willen. En vast fantaseren. Er zijn maar een aantal maar mensen die van... het niet mogen doen. En dat zijn volgens mij journalisten. Ligt die nooit? Nee, volgens mij niet. We luisteren nu naar, de, uh, naar een geluidsfragment. En het is best wel een hele heftige reportage. reportage. Ik ben heel benieuwd uh, wat je hiervan vindt, Frits. Ja. Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is een groot alarm. De bemanning van lange vluchten heeft steeds meer moeite... om passagiers op hun stoelen te houden. Het aantal loslopende passagiers steeg de afgelopen twee maanden met 300 procent. Die schrikbarende stijging heeft te maken met angst onder die passagiers... voor het tourist class syndrome. Dat is levensgevaarlijke trombose die reizigers kunnen oplopen... wanneer ze te lang in dezelfde houding moeten zitten. Recentelijk overleed een jonge Engelse vrouw aan het tourist class syndrome. Verslaggever Martin Minkema inventariseert de ernst van de zaak. Hij begon bij de passagiersuitgang van Schiphol. Sir Raymond Gobby, traveling to everybody. Wat zou uh, u? CPO Radio. gaan uh, het comfort in vliegtuigen. Alsjeblieft, jongen. ik ben hartstikke moe. Ik ben de hele dag onderweg geweest. Op deze manier was helemaal kapot. Thank you very my... much. Helemaal kapot. Dag. 12 januari dit jaar. Op de volgeboekte lijnvlucht KCL 458 van Seattle naar Miami... ontstaan problemen als drie kwart van de passagiers heen en weer loopt... en niet wil gaan zitten als de gezagvoerder dat vraagt vanwege turbulentie. In de voorgaande week hebben de media veel aandacht besteed... aan het risico van trombose tijdens het stilzitten op lange vluchten. 2 februari. Op de binnenlandse vlucht BMT 583 van Dennis naar Boston blokkeren 28 passagiers het gangpad en rollen een spandoek uit met de tekst Let us walk through the clouds. Het toestel maakt een tussenlanding in St. Louis en de demonstranten worden van boord gezet. Zit ik nu naast Lodewijk de Vries in uh, het uh, kantoor, het Nederlandse kantoor van het onafhankelijk instituut voor luchtvaartveiligheid Benelux. Uh, meneer de Vries, uw instituut maakt zich, uh, maakt zich zorgen. Er zijn berichten uit Amerika... Uh, dat klopt inderdaad. Er is inderdaad uh, onlangs een uh, recente mal uh, uitgegeven. Mal, pardon? Dat is een mededeling aan luchtvarenden. Uh, waarin uh, gewaarschuwd is inderdaad uh, voor passagiers die dus uh, uit de stoel uh, stappen en uh, heen en weer beginnen te lopen in het vliegtuig. Kijk, uh, voor elke vlucht wordt een, uh, een weight and balance gemaakt en uh, ja, daarin uh, betekent dus dat het uh, gewicht ook gelijkmatig over het vliegtuig uh, verdeeld is en dat is noodzakelijk voor de stabiliteit. En uh, als dan ineens passagiers uh, van plaats gaan veranderen, dan zit er dus te veel gewicht voor in het vliegtuig of achter in het vliegtuig. Het is zeer hinderlijk voor de crew die het vliegtuig bestuurt. Waarom eigenlijk? Nou, moet zich voorstellen dat om de vliegers te ontlasten... dan wordt dus het grootste gedeelte van de vlucht op de automatische piloot gevlogen. Als passagiers te teveel heen en weer gaan lopen in het gangpad... dat betekent dus dat elke keer daarvoor gecorrigeerd moet worden... als die correcties te groot zijn de automatische piloot ineens af kan schieten. En ja, goed, dan moet je natuurlijk wel op tijd bij zijn. Attention, alstublieft. Op de niet te roken. 27 februari. De gezagvoerder van een Boeing 747 op weg naar Tokio vanaf Los Angeles rapporteert problemen als drie Californische basketbalteams die in Japan wedstrijden gaan spelen op 10 kilometer hoogte eisen, dat ze ieder uur 5 minuten rondjes mogen rennen langs de gangpaden. Twee dagen later, aan boord van vlucht MA2741 Chicago Hawaii van Air Mid American. Ontstaat ruzie tussen meer dan 100 passagiers en de bemanning? De passagiers willen lopen en de gezagvoerder vindt dat vanwege het slechte weer onverantwoord. Houdt voet bij stuk en dwingt de passagiers om te blijven zitten. Ermitte Merken ontvangt een week later een claim namens 142 passagiers via advocatenbureau Dols Waterman in Cincinnati. De claim bedraagt 50 miljoen dollar. Um. Mr. Waterman, it must have been a terrible mess in this, uh, in this flight, MA2741, uh, going to Honolulu. Ik moet nogal uh, pijn op zeggen, wees in het vliegtuig op weg naar Hawaii. Amerika is een free country. En ik denk dat mensen vrij moeten zijn om de aeroplane te bewegen. You'll ask money from the airline. De uh, yes. airline komt uit de We are seeking, uh, all 142 passengers are seeking each uh, a sum of $300.000... 300.000 dollar per passagier, per cliënt gaat deze meneer Wattenman vragen. Zo, so, uh, wat what, what is u zien nou? Voor 20.000 for just flying from Chicago to Honolulu? Well, well but, but you have to understand that this, our clients, my clients were put in uh, incredible risk here. I mean, a lot of these people were going from Chicago to Hawaii on vacation. They were looking for some rest and relaxation. Uh, warmer weather uh, around here in, in America in Chicago. It's very cold during this time of year. And so people were looking to go on vacation. And instead of getting rest and relaxation, they got pain and suffering. Thank you Rotterman. You're welcome. Thank you. Have a good day. Dit is helemaal nep. Dit is helemaal verzonnen. Er is helemaal geen protest van passagiers die last hebben van het economy class syndrome. Dus dat is, dat is een echt bestaand... Uh, er was in het nieuws dat een mevrouw uh, in een vliegtuig onwel was geworden. Economy class syndrome, we moesten lang in een nauwe ruimte zitten... is overleden aan trombose. Het kan gevaarlijk zijn om, om lang te vliegen met je benen opgevouwen. En dit soort verhalen, of in ieder geval hè, dat mensen onwel worden hierdoor... dat is één een paar jaar komt dat weer in het nieuws. En toen dacht ik van ja, op een gegeven moment van ja, maar waarom is er geen, geen, geen protest tegen van de passagiers zelf? He, want je, je zit maar opgesloten in zo zo'n kleine ruimte. En het zou kunnen. Natuurlijk zou het kunnen. Je kunt zo gek niet verzinnen of het gebeurt. Enorme protesten. Ik, ik maak er enorme protesten van. Ik maak hier een, een, een, een, een nep-reportage. En dat is gebeurd. Het is een nep-reportage. Het is helemaal niet waar. Maar aan de andere kant, deze reportage over mensen die dus protesteren. Tegen te weinig beenruimte in het vliegtuig. Had evengoed echt waar kunnen zijn. Ik had toch wel reacties achteraf verwacht van mensen die zeggen: van ja, maar het is helemaal niet waar. of ik heb, ik heb nergens anders gehoord. Wat, wat is dit nou voor flauwekul? Maar nee, helemaal niets. Ja, er was één reactie. Eén meneer die liet van zich horen. en die zei: van ja, maar die vluchtnummers die kloppen niet. Dus dat is de enige, enige die zich die zich vragen stelde. En het is goed beluisterd hoor. Dus het werd ook geslikt blijkbaar. Dus ik vraag me nu echt af ook, ook tien jaar na dato... heeft dit wat uitgemaakt, dat het wel of niet waar is? Het maakt helemaal niet uit. Verslaggever Martin Minkemaan was dat. En nu is na de Amerikaanse rechtszaken het wachten dus... op de eerste Nederlandse of Europese rechtszaken op dit vlak. Amerika is een vrij land. En ik denk dat mensen vrij moeten zijn om de andere kant te gaan. Dit was uitgezonden op Radio 1. Dus echt de serieuze nieuwszender van Nederland. En um, Frits, de man die nooit liegt. Dit moet je toch een geweldig verhaal vinden? Of? Dit is een geweldig verhaal. Dit is een geweldig verhaal van een, een journalist... die een nep-reportage in elkaar zet. En uh, er zijn veel uh, redenen voor journalisten om dat ooit eens te doen. In dit geval een, een test. Maar je hebt ook journalisten die willen gewoon scoren. Of die... Zitten in tijdnood. En die hebben gewoon dan, geen inspiratie. We hebben geen inspiratie. <laughs> of die, dan, dan, dan, dan verzinnen ze maar wat. Of, of, ja, er, er zijn ook diverse voorbeelden van. Uh, je kent de film Saturday Night Fever. Met Johnny uh, Volta, ja. ja. Uh, die film is gebaseerd op een verhaal... wat door een muziekjournalist in elkaar is gezet. En eigenlijk volledig uit zijn duim gezogen. Hij moest een... Uh, een reportage maken over de, de discocultuur in Amerika in de jaren zeventig. Ja. Maar de man had niet zoveel met disco. Hij was meer een oude rocker. Dus hij verzonnen een, een verhaal over uh, jongeren die een leeg bestaan hadden... de hele week hard werken en dan op zaterdagavond... al je sores van je afdansen in de disco. En dat is het leven. En, en, en het is toch gebruikt als script of zo? Dat is gebruikt Er is een, een filmscript van gemaakt. En pas, pas toen de film een, een enorme wereldhit was... Toen, toen kwam pas uit dat het hele verhaal niet waar was. Want het werd gepresenteerd als, als zijnde van... ik heb met die jongens gesproken. Ik heb uh, die jongeren gesproken. En, en zo leven zij. Ja. Het was dus niet waar. Dus die cult is eigenlijk misschien ook gewoon bijna verzonnen. Nou ja, in zoverre dat, dat er in die tijd uh, driftig werd gedanst in de disco-wereld. Uh, <lacht> en men had daar een plausibele reden voor nodig. Waarom gaat iedereen opeens disco dansen? Muziekjournalist, uh, ja, dus journalist, <lacht> zoek het voor ons uit, zoek het voor ons uit. Ja, ik weet niets van disco, dus ik schrijf maar wat op. Ja, maar het is wel, het is wel een fantastisch verhaal geworden. Het leverde uiteindelijk een geweldige film op. Ja, ja. Nee, het is dus, nog een geweldige film. En dat doet thuis. het er niet zo toe, of het een leugen is. Nee, het is nog een geweldige film. Die gaat echt puur over dat het er niet toe doet of het een leugen is. Dat is Big Fish. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Niet gezien, maar nee. wel van gehoord. Ja, Big Fish gaat over een, een, een, een vader die zijn zoon opvoedt... met de meest fantastische verhalen. En... Um, Elk verhaal is echt waanzinnig. Dus zijn vader is zogenaamd opgegroeid in een, in een, in een circus... en heeft het meest waanzinnige dingen fantast. meegemaakt. Een echte fantast. Een echte fantast. Maar op een gegeven moment gaat zijn vader gaat sterven. Dus aan het sterfbed van, van zijn vader wil deze zoon nu eindelijk eens weten... wie zijn vader echt is. Van, goh, mooi al die verhalen van jou, maar wie ben je echt? Wie ben je werkelijk? Is maar die iets... vader houdt voet bij stuk. Je hebt zoiets van, ja dit ben ik, en, en ik ga je niks anders vertellen. En iedereen vindt zijn vader ook heel charmant. want iedereen. Vindt, ja, dat ook al was het al duidelijk verhalen. dat het allemaal niet waar was? Nou, dat is nog nooit duidelijk geworden. Want uiteindelijk sterft zijn vader... en dan staat hij aan het graf van zijn vader bij de begrafenis... en dan komen dus alle mensen die voorkwamen in de verhalen van zijn vader... kwamen aan het graf. Dus het is nooit duidelijk of het nou wel of niet echt gebeurd is... of het nou wel of niet verzonnen was. Maar het mooie is dat het er eigenlijk niet toe doet. Want ook al had zijn vader het gefantaseerd... dan nog was die fantasie was zijn vader geweest. Dus ja, dat, dat vind ik zelf een heel mooi verhaal. Ik van, dat doet er eigenlijk niet toe, of, de, of het nou waar is of niet. Ja, ja. En, en, en leugens... We, we, we maken ook leugens in onze muziekteksten. In ons, we, we, we bouwen een wereld van leugens om ons heen... om het leven wat draaglijker te maken, wat mooier te maken. Het is niet allemaal even schadelijk. Dus heb ik je nou dus wel kunnen cultuur. overtuigen... Dat, dat, de, dat de leugen eigenlijk best wel oké okay is? dat is misschien best wel mag en kan. Ik blijf er enige moeite mee hebben. Om regelrecht iets uit mijn duim te zuigen. Waarom? Ja, ik ben altijd zo bang om erop afgerekend te worden. Zie, je bent gewoon bang voor de consequenties. Ja, nee, ik, ik, anders dan het verhaal in Barcelona. Ik duik al in die zijstraat voordat ik die leugen vertel. Wegwezen. Je fietst al weg voordat ja, je hem ook precies, maar doet. Precies, dat... dat... Ik zit al naar mijn fietsleutel te zoeken. <laughs> maar ik, ja, er zijn wel, in, in, zeker in liefde, geloof ik toch wel dat er echt wel leugens zijn die je, kunt, die je wilt horen, toch? Ik hou van jou. Ja, dat soort dingen zou ik graag willen horen. <laughs> Ook al is het maar voor even. Nee, het gaat mij om dat, soms in liefde, vind ik, vind ik ja, het gaat soms maar om een moment. En dan wil je gewoon geloven in, in hoop en in, in dromen. En um, er is één tekst van Towns Vincent, dat is een uh, Amerikaanse songwriter. Mm -hmm. en singer-songwriter. En die beschrijft dan dat um, hij dronken is. En een vrouw die hij tegenkomt ook heel dronken is. En zij hangt aan zijn lippen. En ze vindt hem helemaal geweldig. En ze geeft hem ook dat beeld dat hij heel geweldig is. En hij zegt dan ook tegen haar... ik weet dat het, uh, dat het niet de waarheid is. En ik weet dat het gewoon puur de drank is... waardoor je dit tegen me zegt. Maar het geeft niet... Lieg maar tegen mij, oh, ik het is het maar is nu, voor vannacht. We zijn samen, het is mooi, het ja, is goed zo. Li lieg dan maar vannacht. Ja. En een, ja, cool. dat, dat, ik vind het een heel mooi beeld. Een leugen op afspraak. Een leugen op afspraak, inderdaad. <tied> Your eyes seek conclusions in all this confusion of, of mine. Though you and I both know it's only the warm glow of wine that's got you to feeling this way. But I don't care what you want to stay So just oh. hold. En tell me you be here to love me today. Zo so ja, Ik heb een uh, nare ervaring meegemaakt. Mijn uh, hondje is een uh, uurtje geleden weggevlogen. Ja, Uw hondje is weggevlogen. Jawel. En hoe is, wat is er met het best uh, nu aan de hand? Ja, dat uh, vraag ik mij eigenlijk ook af. Ik was een uh, uur geleden mijn buurman aan het helpen. Er was een regenton weggewaaid. Ik loop naar buiten. En hij springt eruit. Ik heb een uh, kleine dwergpoedel. Hij is ongeveer zeven maanden oud, dus is erg licht. Hij weegt ook niet veel. Ja. En hij luistert naar de naam uh, Henk, Henkie. Henk, en uh, heeft u een beetje kunnen nagaan of hij erg ver weg terecht is gekomen? Ja, we, we, zich waren we gelijk kwijt. We waren zo het allemaal. Dus wat, het was net een plastic zak dat de lucht in ging en weg was. Wordt ook een radiopionier. Doe met ons mee. Stuur uw beste verhalen en mooiste geluiden naar Instituut instituutapenstaatje wpro.nl. Instituut Itzada. Dat is Slow Radio. Nou, tot zover. Frits, ik vond het geweldig om hier te zijn bij het Instituut Itzada. En um, ik en... hoop dat ik een pleidooi heb kunnen houden voor de leugen en jij voor de waarheid. Maar nou, ik, ik vond het wel ook heel mooi. Ik vind geweldig dat ik eindelijk ergens ben waarin iedereen. Alles gelooft wat ik zeg. <laughs> ik heb er niks van geloofd. dat is niet waar. Ik vond het zelf fijn om hier te zijn. En volgende week is er weer een nieuw instituut. Dan kom je tot Twee Dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke maandag en vrijdag in de zomer gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Morgenavond de gast, vredesactivist Minjan Faber. Ik keer mij tegen de kernwapening. Nu u, Ruud Lubbers, verzoek ik u dringend. Zeg nee. Minjan Faber over hoe hij zag dat de oorlog zijn familie ontwrichtte... en zijn strijd voor vrede tegen beter weten in. Met recht van spreken. In twee dingen. Morgenavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in VPRO Zomergasten de juriste Lilian Gonsalves. Over de haat-liefdeverhouding met haar geboorteland Suriname. Maar ook over opera's in de woestijnen in de jungle. En natuurlijk James Bond. Vanavond Lilian Gonsalves in Zomergasten, Nederland 2 om kwart over acht.